Goedemorgen. Het is uh, bijna drie minuten over vijf en ik neem een hap van mijn ei. Dat is hard gekookt. Maar wel mm. lekker, dat is ook belangrijk. Uh, ja. Hier dan doe jij even de openen. Uh, ja. nou, goedemorgen, dames en heren. Het is uh, zondag 11 augustus. Weer een nieuwe aflevering van Start. Maar dit keer wel een hele bijzondere luik. <laughs> ik heb nog steeds een ei. Oh, ja. <laughs> Want um, dit is jouw aller aller aller allerlaatste start, hè? Ja, nu is mijn mond leeg. En inderdaad, de allerlaatste start. Sterker nog, meteen de allerlaatste aflevering van... Uh... <laughs> ik <laughs> de microfoon te lopen. hè, Ja, dit is de <laughs> eerste keer dat ik hier op deze stoel zit. En ik sloop gelijk de hele studie. Oh, wolf, de technicus zet heel even je microfoon uit. En dan kan je hem heel even in elkaar uh, schroeven. Dat, uh, dat scheelt. Kijk, dan, uh, dan stoort het allemaal niet zo. De laatste aflevering van start van mij. Uh, Frank zei het al, Bart Meijen gaat het overnemen. En het is ook meteen de laatste aflevering van mij op Radio 1. Uh, laatste keer dat ik hier uh, te horen ben. Nou ja, in ieder geval als presentator. Tenminste, ik hoop dat ik uh, misschien nog een keer weer te horen ben. Maar niet, uh, niet met een eigen programma. En niet met een eigen blokje. En uh, ik vind het uh, te gek dat het in de nacht uh, is als laatst. Want uh, dan kan je ook even. dan heb je even lekkere tijd. En uh, dan kun je even lekker zitten. En, uh, dus dat is relax. Uh, Ilan, hoorde je al? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Sofie is er. Goedemorgen. Goedemorgen. Charlie is er. Goedemorgen, Lu. Char. Uh, en, da en Daan is er ook. Goedemorgen, ja, Daan. goedemorgen. De BNN University van dit halfjaar. Want wat wij altijd doen met uh, Start, en hiervoor ook 4-7, dan gaan we altijd even het halfjaar doornemen. Normaal gesproken zou het eigenlijk over drie weken zijn, want dan stoppen jullie namelijk met, uh, mm -hmm. met uh, Start. Um, en ook met B&A University. Maar ik vond het wel leuk ook, en dat vonden jullie volgens mij ook... om, uh, om dat nu alvast eventjes te doen. En straks niet met uh, die vervelende Bart Meijen. <lacht> die jullie nu toch niet kennen. Nee, nee, nee. Maar dan heb je uh, een soort van afsluiter. Dus dat gaan we doen vandaag, uh, jongens. Dat is ook goed, toch? Volgens de therapeut. Dat is, ik denk dat dat goed ook is, inderdaad. Dat is ook een beetje afscheid. Dus het, uh, het eerste uur gaat helemaal over jullie. En uh, nou, we gaan eigenlijk even een beetje, ja, een beetje het jaar doornemen. Dus, uh... En jullie hebben reportages meegenomen, geloof ik ook. Ja. Hè? Oh, ja. Mm -hmm. Het mooiste wat, wat jullie willen horen. Hebben je ook nog liedjes meegenomen, of dat niet? Uh, nee. Ja, nee, nee. Ik laten, heb er eentje mee heen meegenomen, heen. maar dat is weer in combinatie met mijn reportage. Oh, nee. spannend, oh, Ilan. Goed gevonden, goed ja, ja, ja. gevonden. <laughs> nou, wie trapt af? Wie? Uh, nou, we geven even een... Uh, nee, cijfers doen we op het, op het laatst. Maar ik uh, zie uh, Ilan wijzen naar Daan. Jij wil aftrappen met een reportage. Maar eerst, uh, Daan, uh, jouw inschrijving bij BNN University. Hoe, hoe, hoe kwam het? Ja, via, via een radiospotje. Oh. Ik luister heel veel naar, uh, naar 3FM. Iets minder naar Radio 1. Maar ik hoorde een, uh, een, een advertentie of commercial. Uh, volgens mij was dat tijdens de Koen en Sanders show. En dan was het van, uh, ja, kom naar BNN University... want dan kun je allemaal leuke dingen doen. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, laat ik me eens inschrijven. Ja, en dan je? na een paar weken vergeet je dat weer. Ja. En na een maand of zo kreeg ik een berichtje van... Uh, gefeliciteerd. Kom huh? langs. Ja. Kom langs op de selectieavond. Je moet een foto opsturen en uh, dan, uh, dan mag je langskomen. Ja. Dus toen dacht ik, wow. wow. Nou, dan kreeg je de rest ook allemaal. Gaat echt beginnen. Charlie, jij hebt ook uh, aangemeld, volgens mij, uit verveling. Nee, nee, nee. Ik, moest, uh, ik moest allemaal verslagen inleveren voor school. Ja. Uh, en ik ben altijd uh, zo iemand die echt, echt wacht totdat de deadline eigenlijk al voorbij is. Om er dan aan te gaan beginnen. Ik kan goed werken onder druk, als het ware. Mm -hmm. Maar daar had ik die avond eigenlijk ook geen zin in. Dus okay. nog steeds uit studieontwijkend gedrag heb ik me toen aangemeld voor, uh, voor BNN University. Mm -hmm. uh, want ik had er al wel van gehoord. En het leek me wel heel leuk om te doen. Ja, dus zo. Ja. En toen... Uh, Daarna ook volgende ronde, volgende ronde, volgende ronde. En uh, nu zit ik hier. Ja, Ilan, jij, uh, jij zat ook op een gegeven moment bij die selectie. Dacht, de, was er nog een specifieke reden dat je hebt aangemeld? Of dacht je van nou, ik wil heel graag... Dit doen je studeerde journalistiek, toch? Ja, klopt. Dat matchte gewoon ja. goed of zo. Dacht ja, jij? en ik, ik kende al wat mensen die het ja, zich ook al hadden aangemeld en gedaan hadden. En uh, ja, ik dacht een, uh, een YOLO dingetje was het eigenlijk meer. Oké, okay, je dacht van uh, kan mij het schelen? Ja, why not? Okay. Weet je wel. Ja, ja. half jaartje tussenuit. En Sofie, jij uh, was net klaar met uh, de middelbare school. <laughs> Ja, ik was nou, Het scheelde ik, echt niet veel, toch? Het scheelde niet veel. Nee, nee. Ik, ik ging uh, vol goede moed naar Amsterdam om daar te gaan studeren. Maar in december kwam het al achter dat het. Uh... Ja, dat ik een beetje de verkeerde studie had gekozen. Oh ja? Dus, ja, Wat had je, je gekozen? Science, Business and Innovation. Pff, een soort, uh, ja, boring! Boring! Ja, <laughs> nogal. Yeah. En, uh, dus het was geen studieontwijkend gedrag, maar ook, uh, ja, ik had eigenlijk een, een leeg half jaar. En toen kon het eindelijk. Want normaal dan denk je, ja, ja, had ik examen of ga je studeren. En nu was het gewoon een uh, ja, goed moment. Ja, dus je dacht, ik meld me aan en je werd uitgenodigd. En heb je, was je zenuwachtig bij zo'n selectiedag Ja. Waarom dan? Ja, ik, ja, je weet niet goed wat, wat, je, wat, je, wat je te wachten staat. En al die mensen. en uh, ja, ja, gewoon heel spannend. Wat, wat gaat er gebeuren eigenlijk? Hmm. Ja. Waren er mensen die niet zenuwachtig waren? Nou, het, we, hadden het, we hadden het er vrijdag nog even over. We kwamen die selectiedag binnen. En ja, we kennen elkaar natuurlijk helemaal niet. En ik zag Ilan voor het eerst. En Ilan die had... Ja, ja vals gespeeld wil ik niet zeggen, maar hij had alle programma's uit zijn hoofd geleerd. <lacht> dus, uh, vals, voorbereiding. Hij, kwam met, hij kwam met, met startje, wat eerst dan 4-7 heette. Hij had een heel verhaal over nachtbrakers. En iedereen zei, ja, nachtbrakers, ja, ooit wel eens gehoord. Hij had hele ideeën voor die programma. Ja, nachtbrakers dacht. van Frank bestond toen nog maar echt een, een week of drie ja, of, zo, hè? of zo. Ja. Ja. Ik was een vaste luisteraar. En, uh, ik had een item verzonnen uit, uit een krantenstukje. Iets met een schilderij wat, wat van, een, van een vagina. En dat was al heel erg BNN, vond ik. Dus daar moest ik wat mee doen. Mm -hmm. En toen uiteindelijk uh, heeft Frank het zelfs in nachtbrakers ook gebruikt als, uh, oh, als, ja. als stelling. Ja, want je ja. moet allemaal dingen bedenken dan voor BNM-programma's... en dan gaat de selectiecommissie bepalen of het goed is. Nou, uiteindelijk zijn jullie doorgekomen. En uh, uh, nou, jullie zijn ook overgebleven, er zijn nog een paar mensen... Die hiervoor ook al bij B&N University waren. Maar jullie hebben het volgehouden. Ik neem aan dat die laatste drie weken ook wel goed gaat komen. Schat, gaat no. tik zo in. Oh. Je hebt wel een contractje tot het einde van de maand, toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat krijgen jullie niet meer weg. Goed, ik trek een uh, champagnefles open. Dat heeft Frank nog even geregeld op de valreep. Ik was hem vergeten. Ik, vrijdag, ik kreeg altijd een fles champagne, maar ik had vrijdag een afscheidsfeestje. Ik moest vandaag naar de camping, naar mijn ouders. Dus Ik was uh, <laughs> gewoon vergeten. Maar het is gerocheld, fles champagne. Dus we moeten even toasten op jullie, toch? Da ja, ja, lijkt mij wel. En op jou? Is het een plop? Ah nee, het, het is geen plop. Het is gewoon een draaidot. Oh. Oh. Nou, daar oh. gaat hij <lacht> Nee, dat was hem. Het is echt champagne. <laughs> Doe even één plaatje, oké? Gewoon om even een beetje warm te draaien. Daarna gaan we jullie reputaties draaien. En over uh, jullie praten vooral. Eén plaat kan maar nou één zijn. Jack Pignatte. En Today's Tonight, the tune van dit programma. Zo, champagne inschenken. Ilan, geef je me even door. Dankjewel. Ja, hier. Alsjeblieft. geef jij me even door. Gaan we hem heel rondje maken? Hier geef jij hem even door. Ja, is goed. Sofie geef jij even door aan Charlie. Ja, dan geef jij me even door, Na. Dan. Dankjewel. Oké, okay, dan neem jij me in ons van. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Jongens, um, dat doen we altijd aan het begin. Heb ik nu al, volgens mij, zit de vierde keer. Jullie zijn namelijk de vierde lichting die 4-7 uh, uh, maakt. En uh, dan toasten we altijd eventjes op een uh, mooi half jaar. Want dat heb ik. Ik heb dat opnieuw gehad. En ik zeg altijd dat het elk jaar beter wordt. Op een gegeven moment kom je er niet meer weg natuurlijk en zo. Maar uh, uh, uh, ik denk dat uh, uh, in het algemeen jullie echt een toffe... Uh, groep waren, maar ook wel een beetje een rare groep soms. <lacht> Dankjewel. <lacht> ja. Nee, maar jij hebt zeg maar... Uh, omdat, jullie, uh, omdat jullie op een gegeven moment... Heel druk... Nee, maar gewoon Omdat jullie op een gegeven moment echt een beetje een zet eraan hebben gegeven. Zo van, oké, okay, nu gaan we knallen. En dat was mooi om te zien. Dat Na een paar weken dacht jullie, oké, okay, nu moeten we gas geven. En dat hebben jullie toegedaan. En dat vond ik echt tof om te zien. En merkte ook aan het programma dat alles... Net even iets beter werd en zo. Um, en, uh, dus dat was goed om te zien, dus ik denk dat dat allemaal goed gaat komen. Dus uh, proost op een, ja, op proost. een echt super proost. vet halfjaar, jongens. Proost. Klink, klink, klink, met plastic bekertjes. Ah, zo. Daan. Ja. Jongeman. Het is alweer een half jaar geleden. <laughs> ja. Bijna. Bijna. Bijna. Ik vermoed, want we gaan een paar repos laten horen. Ik vermoed dat jij een reportage laat horen over wielrennen. Nee. Nee? nee? Hoe nee. kan het? Ja, Over nee. Veenendaal, hoe kan het dat toch? Ja, ja wel Veenendaal, dat wel. Maar het is, het is niet mijn beste reportage. Ja. Verre van. <lacht> <zin>. Je <lacht> weet het wel te pluggen. Het is mijn allereerste reportage die ik gemaakt heb. Niet alleen voor BNN, de allereerste, gewoon de allereerste ooit. Ja. Ik had wel eens wat dingen opgenomen met met cassettebandjes en dat soort dingen. Maar jij weer. had nul radioervaring toen? Je ja, wel. Je ja, wel lokale omroepen, omroep. Een okay. beetje, maar meer en wat deed je daar dan bij lokale? Sidekick. Okay. Lachen vooral. Ja, die, toe lachen, en, lachen. en Plaatjes uitzoeken. Ja, dat vooral. Oké. Okay. Oké. Okay. En we nog nooit eens een keer een reportage gemaakt en op pad om mensen te interviewen. Nee, nee. Oh, zeker. En vond je het leuk om dat te doen? Ja. Want het kan ja. ook zijn dat je denkt, van nou, daar, daar liggen we niet. Dat kan ook. Kun je ook ontdekken natuurlijk bij university. Nou, ik vond het erg spannend. En uiteindelijk vond ik het begon ik het echt leuk te vinden. En wat vond je dan spannend? Om mensen aan te spreken of om. Uh, wat, wat, wat ja, vond je dat vooral, om een beetje in hun comfortzone. Uh, vragen te stellen. Dus de microfoon onder hun neus te duwen en zeggen van nou wat vind jij ervan? Uh. En nu heb jij heel best wel vaak ik begon over wielrennen. En dat kwam, Want jij hebt heel best wel veel reportages gemaakt ook, ook met wielrennen. Omdat je zelf heel erg van naad bent. En je hebt ook langere reportages gemaakt waarin je dacht nou weet je wat ik ga gewoon op een fiets zitten. En vanuit die, vanaf die fiets dan uh, mensen interviewen. Was het dan ook een beetje omdat je dacht ah, dan, dan zit ik in ieder geval al een beetje in mijn comfortzone. Ja nou, dat zeker. En het is wel, wel grappig om, om te vertellen. Wij hebben dan bij, uh, bij het programma Start hebben we natuurlijk allemaal ons eigen blog. Ja. Om de week, elke week verandert dat weer. Ja. Vier verschillende dingen. Bij ja, half uur is het een beetje opgedeeld. Ja, hè? Ja, en, en als ik sport had, dan dacht ik van, nou, dan ga ik wielrennen doen. Mm -hmm. Want als de anderen dan geen wielrennen doen, dan komt het één keer in de vier weken komt wielrennen voorbij. En dat kan, kan de luisteraar nog, nog trekken. Mm -hmm. Maar ja, toen kwam de Tour de France. <laughs> en nou, met een beetje ja, overtuigingskracht kreeg ik voor elkaar om tijdens de Tour toch elke uitzending iets met wielrennen te doen. Ja, je wilde dat... altijd iets met wielrennen. Ja. En als het op een gegeven moment dan iets niet lukte, en, uh, dan uh, probeerde je altijd weer zo'n wielrennen en een momentje erin te mogen van... Ja. Hey, moeten we dan niet even daar of daar iets over doen? Dat ik altijd geprobeerd. Ja, ja inderdaad. Maar mijn eerste, mijn eerste reportage... dat was ook een sportreportage. Ja. Ik was echt is super blij was ik. De eerste week, we waren heel druk. En toen uh, ja, kreeg ik het over van... Ja, je moet een sportreportage maken. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, wat ga ik, wat ga ik doen? En toen was de plaatselijke voetbalclub... GVVV, die ja. had geld bij elkaar verzameld... met sponsors en, en spelers en, en supporters... om een supportersbus te maken... Dus ik dacht van ik ga naar, een, uh, ja, naar die club toe en ik ga hun, uh, ja, hun supportersbus uh, bekijken en in ontvangst nemen. En dat klonk zo. De sfeer zit er goed in op Sportpark Panhuis in Venendaal. Met aan de ene kant uh, de amateurclub Dovo en aan de andere kant de amateurclub GVVV. Uh, we zijn trots op onze club. Uh, we gaan altijd mee. Er gaan zoveel mensen mee. Dat kost heel veel zin als je, als je dat huurt.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 Ja, dit is echt uh, iets unieks in, in de voetbalwereld. Dat een club een eigen voetbalbus heeft voor zijn eigen supporters. Er zijn geruchten dat bij de eerstvolgende ontmoeting tussen Dovo en GVV... wanneer die ook mag komen, dat de supporters van GVV de supportersbus pakken... om deze, wat zal het zijn, vijf, zes meter te overbruggen. Ja, klopt. We gaan... Uh...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 Voor jij uh, Daan ook zo'n rare types? Ja, wel hè? Ja. Wat was het eerste wat je dacht toen je Daan zag? Of, je, ah. of misschien je uh, eerste herinnering wat je uh, aan hebt? Dat heb ik eigenlijk niet zo. No, no, dat, je... is goed, dat is een goed teken eigenlijk. Moet ja. ik eerlijk zeggen. Nee, Het was, uh, het was wel de eerste vergadering uh, waarin, waarin Venendaal een beetje naar boven kwam. En hoe Daan daar uh, altijd vol liefde over praat. En dat ik denk, nou, volgens mij ben je een jonge, leuke jongen. Wat de fuck moet jij in Venendaal? Nee, je woont in Veenendaal. Ja. Ja. Hij, maar hij, hij woont er, hij houdt ervan. Hij is er dol op, hij twittert er volgens mij over. Um, dus het gaat mij niet verbazen als we op een dag horen dat Venendaal een nieuwe burgemeester heeft. En dat dat Daan van den Berg is. <laughs> uh, ja, dus dat dacht okay. ik ongeveer vandaan. En dacht je ook van, uh, want jullie moesten natuurlijk samenwerken. Ook best wel intensief. Niet alleen jullie, maar jij, de hele universiteit. Dan had je ook zoiets van, nou, dat moet wel lukken. Met, ja. die, met die Daan. Ja. Was er ook iemand binnen University universiteit waarvan je dacht, nou, dat gaat niet lukken? Nou, uh, we hebben een presentator bij, uh, bij het <laughs> programma Start. <laughs> en uh, het idee is dat hij wat aanneemt van de regisseur zo oh, nu en ja, ja, dan. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar dat, dat doet hij niet. Nee. nee, nee Maar dan ook echt helemaal niet. Nee, nee dat is waar. Nee, ik vond uh, de, de, de samenwerking afgelopen half jaar is altijd wel goed gegaan. We hebben nooit ook onderling ruzie gehad met elkaar. Oh. En het was altijd uh, meer heb je een idee of je komt er niet helemaal uit dat we volgens mij elkaar meer verder hebben geholpen dan, uh, dan tegen hebben gewerkt. Dus ik denk dat, dat, uh, dat we best wel goed op elkaar ingespeeld waren, toch? Nou, en dan ja. heb je ook geen ja. ruzie gehad met Sofie. Mevrouw vrouw je... hadden toch altijd ruzie met elkaar? Ja, nee. zullen we het nou niet bespreken nu? <laughs> Ja, maar we hebben wel eens een groepje gehad die best wel veel strijdt met elkaar. Nee, maar we hebben dat helemaal niet. Maar ik denk dat iedereen heeft elkaar ook wel gewoon een beetje gelaten. En op de momenten dat het nodig was, hebben we laat maar zeggen, elkaar aangevuld. Ja. Laatst zei een collega van, van, van, van BNN, toevallig Radio 1, die zei, die zei tegen mij: Ja, Daan, jullie zijn best wel een leuke groep. Hebben jullie nou nooit problemen met elkaar of zo? Ja. En toen dacht ik, wat een rare vraag eigenlijk. Ik bedoel, we moeten het met elkaar <laughs> doen. Ja. En toen zeiden ze ook van ja, de afgelopen uh, universities was het wel eens uh, wat, wat trouble ja, en uh, wat, wat strubbelingen. Het kan maar. ook wel leuk zijn, toch? Of in ieder geval, het is ook best wel normaal dat je, dat je in een groep, met, jullie kennen elkaar allemaal niet natuurlijk. En ineens moet je best wel intensief samenwerken, toch? Je, Ilan, je hebt, je hebt toch ook dat je dan ineens, bedoel, je werkt ook zes dagen in de week bijna. Vag, ja. even, vijf ja, zes jeetje. dagen. Ja. En ineens weet je op elkaar slippen en dan moet je ineens samenwerken met Sofie die je toch niet kent. Ja, daar moet je het dan maar mee doen. Yes. Denk ik dan. Ja, nee, ja. ja het, is, het is ook iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, en, en, en ja, het, het ging allemaal heel goed eigenlijk. Mm. Voorspoedig. Oké. Okay. En het verrast me daar eigenlijk wel wat maanden later van. Oh, wacht eens even. We hebben helemaal nog geen ruzie gehad of uh, oneenigheid. Het was allemaal opbouwende kritiek wat we met elkaar deelden. Ja, en heb je nou ook niet, want jullie krijgen ook uh, allemaal uh, soort evaluatiegesprekjes tussen, hoe, hoe vaak was dat? Was het eens in een maand of zo? Uh, ja. Ja, ja, soms werd een maandje overgeslagen, maar... Ja, ja ik vind. was er niet bij, maar oké, okay, dus en dan, en dan, en dan, <lacht> en dan, en dan, nou, dan kreeg je een soort evaluatiegesprek. En ik kan me voorstellen dat je ook al eens... Los van wie nou wat voor een soort evaluatiegesprek heeft gehad. Maar dat de ene evaluatiegesprek misschien beter is geweest dan de andere. En dat je misschien een beetje uh, jaloersie uh, Ik probeer een beetje te stoken. Nou, <laughs> dat, daar weet ik dan wel een mooi verhaal over. Nou, is... kom maar op. Dan. <laughs> nou, nu we toch aan het eind zijn, kunnen we dat best vertellen. Tuurlijk. We zijn deze university met vijf man gestart. Nou. En er zou er na één week zou één iemand afvallen. Ja. En we zaten, uh, Bertes, dat is de auto van Charlie. Daar komen mm -hmm. we nog zeker nog op terug, deze uitzending. Maar de, wij zaten dus met z'n vijf in die auto. En toen hadden we het erover, ja, na deze week valt er iemand af. Laten we het positief zien. Dan kunnen we na deze week mooi met z'n vier in deze auto. Dan past het gewoon. <lacht> dat, ging, dat ging totaal niet. En toen, ja, de vrijdag was, toen zou er dus iemand afvallen. Nou, we, we hadden week, een week niet geslapen. Is zo hard gewerkt. En ja, uiteindelijk, iedereen had zijn gesprek gehad. Behalve Ilan. Oh. En toen dachten we, nee. Ja. Het, uh, dit, het, het kan niet waar zijn. En hij want kwam. iedereen mocht door. Ja, we mochten hadden door. hadden jullie allemaal een beetje aan elkaar worden. En toen zat. dachten we, ja, maar de, hoe, Ilan eruit, ja, waarom? Hoe is het mogelijk, dacht en, je? Ja, en toen kwam Ilan naast toe en zei hij van, ja, ik zit er nog bij. <lacht> Zoiets raars. <lacht> ja. Maar toen waren er vijf. Ja, want ik moest er eigenlijk weg... Alleen ik dacht, dit gaat niet gebeuren. Ja. Ze gaan mij niet weglaten. Dat verhaal, Ilan, ja. inderdaad. Ja. Ja. Vertel dat. Eens. En wij hebben een, een, een, uh, onze baas, radiobaas Tessel. Ja. Dat is echt een keiharde tante, is dat. Die, de, <lacht> daar word je echt bang van af en toe. Ja, <lacht> de, sterk in de schoenen staat. Dat. Ja, echt. Voorbeeld voor ons allen. Ja. Zeker. Dus uh, ik had, uh, ik had dus dat gesprek met haar dat, dat ik eigenlijk BNN moest verlaten. Ja. En ik weet niet hoe het in mijn hoofd kwam maar ik dacht dit gaat niet gebeuren dit gaat dit, nee dus ik uh, in dat gesprek zei ik van ja alsjeblieft laat mij hier nog, nog, nog werken ook al is het dat ik de krant elke dag voor jullie breng dat ik luxe koffie elke ochtend inschenk ik wil hier blijven ik ging bijna letterlijk op mijn knieën en toen keken uh, Tessel en en Liek elkaar aan Lieke was de andere ja, begeleider van ja. University en die keken elkaar in de ogen en, en die, die hadden zo'n blik van... wat gebeurt hier? <laughs> en Toen we smeken de jongen voor toen, de voeten ja, en toen, toen zeiden ze van, nou ja, Ilan, het kan echt niet... want uh, het is allemaal zo geregeld dat, dat, dat, dat, dat we met z'n vieren zijn. Maar we bellen je volgende week wel terug. Mm -hmm. nou, ja, dus ik loop het kamertje uit en, uh, en ik mocht niks kwijt. Ik mocht niks tegen, tegen, tegen de rest van de university vertellen. Dus ik, ik, ja, ik, ik liet er niet heel veel over los. Vijf minuten later riep Tesla me weer naar binnen naar het kantoortje. En die zei, Ilan, wat jij net verteld hebt, hebben we nog nooit meegemaakt. <laughs> nog nooit. We geven je nog twee weken. Doe keihard je best. En dan, uh, dan bespreken we nog wel. En nu zit ik dat verhaal hier te vertellen, in de Ach, radio 1. Nee, is geschiedenis. Ja, ik vond dat zo ontzettend cool. Want iedereen zat echt peentjes te zweten die hele week. Het was een soort afvalrace: X Factor meets uh, Hell's Kitchen en dat ja. soort dingen. Um, en, en toen hoorde ik dat en toen dacht ik: ja. Maar dat, dat, want aan één kant is het ook gewoon heel stom dat mensen tegen je zeggen... nee, je mag niet meer door. En dat je dan maar gewoon, oké, okay, nou dan ga ik nu weg. Ja, en ik vond het, ja hallo, uh, nee, ik, als iedereen ik, dat zou doen... Uh... Ik, ik snap ook wel dat het moet, maar ik vond het heel verfrissend om, om te horen... hoe Elan dat, dat had aangepakt. Van, ja, maar nee, wacht, ik wil het echt zo graag. En dat dat ook gelukt ja, is. Ja, nee, maar dat is, ik denk ook dat... Ik weet niet helemaal het fijne ervan, maar... ik denk ook wel dat dat uh, de reden dan is dat je dan, dat, dat je dan mag blijven. En ik denk ook niet dat het altijd werkt. Ik denk niet dat als ooit, ja, een nieuwe lichting nee. die nu toevallig zit lijf don't, don't try this at home. Nee, maar volgens mij werkt het alleen maar als je het echt meent. En ook echt misschien een beetje verbaasd was. Want volgens mij was je dat ook van, ja, hoe kan het nou? Ik heb zo mijn best gedaan. Ja. ja, ja dat was het, maar het, het kwam opeens, ik had het niet eens voorbereid. Niet dat ik dacht van, als ze me wegsturen, dan ga ik dit zeggen. Ja. Nee, het, was echt, het kwam zo in me op. Dat, ja. ja, van hoe kan dat nou? En, en, Schitterend ja. verhaal. Ja. Ja, ik, ik, ik moet nee, wel goed. zeggen dat wij van, van University, de rest dan, er wel ook wel een beetje een hand in hebben gehad, ja? dat, dat, dat Ilan mocht blijven. Want we hebben elke maand, dan rijken ze een prijs uit... voor de beste reportage. Ja. En wij hebben er dan voor gezorgd dat Ilan de eerste vier maanden won. Ja. Zodat ze zeker wisten oh, dat ze ja. geen paard... Jullie hebben ja. iets minder reportages gemaakt. Ja. Ja, slim, wat ja. aardig jonger ben je hè? Maar goed, toen kon die auto dus niet vol uh, die bettes van je, Charlie... Niet vol? Ja, wel dus, maar niet uh, ja, die vijf mensen in die bak van je. Dat gaat niet werken natuurlijk. Maar dat ging helemaal prima, joh. Wat is dat nou voor auto, die Bertus? Bertus is een lavendelblauwe, deuceveau, een eend met een wit dakje. En er hangen allemaal tierenlantijnen in. En hij heeft me, denk ik, intussen al een kleine 40.000 kilometer uh, op weg geholpen. Ja. Hij is even oud als ik. En ja, het, is, het is mijn, denk ik, allerdierbaarste bezit. Ja, maar hij staat toch ook heel vaak stil? Nee. Aan de kant van de weg. Nee. Je hebt nee. in university universiteit al drie keer langs de kant van de weg gezeten. Nee, één keertje, maar toen, toen was er in de, iets in de dynamo kapot... en daardoor trok je de accu leeg. Ja, maar je hoeft je... niet te vertellen wat, wat er mis aan was. Je stond toch, toch gewoon stil? Ja, schiet op, maar er staan ook wel eens mensen in een range over stil. Nou, maar niet zo vaak als jij in je eend, hoor. Het valt reuze mee. En je... komt, waar komt die liefde vandaan? Uh, met de paplepel ingegoten, hè. Oh, ja. Mijn papa is, uh, is automonteur en garagehouder van Citroëns, dus... Uh, Hmm. Opgegroeid met de eentjes En mijn kleuterjuf die reed ook altijd in een eend. Marjolta. Maar wij hebben het wel eens een keer gehad over een moderne versie van de eend. Het leek me namelijk heel vet dat er gewoon een moderne versie wordt gemaakt van de eend. zoals ook een moderne kever is gemaakt ooit. Nou. Nah. Echt, dat dat euh, werkt dus niet. Nee, alsof ik zo'n te vloeken in de kerk. Uh. Ongeveer, ja. Nostalgie. Ik, het, het mooie ervan is juist dat alles zo simpel is. En als je het modern wil maken, dan wil je dus elektrische ramen hebben in je oude eend. Nou ja, sorry, dat, dat werkt gewoon niet. De Eerlijk werkt dat wel. Bij de eend heb je een soort van gespachtig dingetje, dat druk je in. En dan kan je het raampje zo naar boven dichtklappen. Maar dan moet je eerst nog even checken achter ah, of dat wel goed maar zit. is het zo, ik 30 graden in Frankrijk en dan smelt je toch helemaal weg, man. Dan nee, je nee, nee, lekker een want aircootje in, zit. Eén het dakje kan open en aan de voorkant heb je een soort van strip. En als je dan aan een dingetje draait, dan gaat die strip omhoog en dat is je ergo. Klein dvd spelletje achterin. Maar ja, ik heb wel een radio uh, erin. Mijn box is in de deur, heb ik zelf gemaakt. Oké. Okay. Hij is gewoon heel cool. Je hebt een reportage gemaakt over Bertens. Want het, uh, op een of andere manier moest en zal in het jaar Bertens voorbij komen in een reportage. Nou, het is gelukt hoor. het nou, is wel vaker voorbij gekomen ja, hoor, de reportage. Ik heb er maar... lifters in meegenomen <laughs> voor een reportage. Maar één keer speelde hij echt de hoofdrol juist. Ja. ja, nee. Het, beter nog, niet eens de hoofdrol in de reportage. Hij speelde een rol in, in een film. Ja. Maar die film die werd, uh, die werd opgenomen in, uh, in Parijs. Dus mm -hmm. toen uh, moest ik met het autootje naar Parijs toe. En uh, daar mocht hij uh, figureren in een Nederlandse telefilm.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 Better dus 2014 in de bioscoop te zien. Het is een lavendelblauwe. Déjà vu! Ja, toch? Oké, okay, even stemmen jongens, we ga het plaatje draaien. Uh, handje in de licht voor. Fleetwood Mac. Oké. Okay. Handje, handje in de licht voor One Republic, Counting Stars. Ja, ik heb een twee plaatjes, jongens, mogen oh. kiezen. Ik. Uh, Fleetwood Mac. Ja, ik ook. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. word je toch wel ja, weggestemd? hebben jullie hem wel al gehoord. Ja, eerste ruzie, hè? Ik weet niet of je een Fleer hebt trouwens. Die, okay. van, die van One Direction is echt heel goed. Ik kan jullie nog even overtuigen. Nou, nee? doe dat maar, want ik heb geen Fleer Er staat een hamster op de voorkant ja, van de CD. Ja, dan doen we die vandaan hoor. Ja, we doen toch die vandaan. Je hebt mazzel, jongen. Lately, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things a week could be. But baby, I've been, I've been praying hard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 out and you shall find the old but i'm not that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 Down this river every turn. Hope is our let letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Makes me wanna fly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 Daan, kom op. Towning Stars One Republic van het album Native. Is dat wat, nieuw? Ja, na maart al uitgekomen, maar dit is de tweede single volgens mij. En jij bent fan. Ja, van dit liedje wel. Ik dacht altijd dat het mooi was. Mooie... Nee, dat is One Direction. Oh, verkeerd. Ja. Dit is die andere. <laughs> <laughs> uh, wat wel altijd mooi is, tenminste waar ik altijd op hoop, is dat er een beetje een, een klik is tussen de university groep. Die was er wel, geloof ik. hè, wel een ja. beetje toch. Ja. ja, maar is er ook zo'n klik geweest dat. De een met de ander een relatie heeft gehad. Niet op seksueel gebied. Nee? <lacht> op welk gebied dan wel? <lacht> ja, ik, denk, ik denk dat het wel mensen zijn die ik graag na universiteit ook ja, oh, ja. ook ja, nog zie. Ja, dat kan ook inderdaad. Nee, ja. dat, je gewoon... beetje, dat je een beetje het gevoel krijgt van, nou, het is best wel een soort vriendschap. Een ontluikende vriendschap. Ja, ik denk dat vriendschap wel iets is wat je kan, uh, ja, dat ja, mag je best ja. zeggen. Maar jij ja. hebt natuurlijk ook een vriendin, hè? Ja, ja. zeker. Ja, precies. Maar Ilan ja. bijvoorbeeld niet. Nee. nee, nee, dus. En Sophie dus. dus. dus is geen vriend. Ja. Nee. Ja, ja, ja nou, oké. Okay. <laughs> en weer door. Um. Er zijn ook rode blosjes. <laughs> <laughs> mooi, want ik weet het dus helemaal van niks. Maar het is wel echt heerlijk om dit zo... is Los van het feit dat ik, ik wil... Zofie <laughs> die uit echt te schudden Dan ontstaat hier ook gewoon iets gewoon. Dat zou mooi zijn. <laughs> nee, maar BNN is toch ook een bedrijfje... die zien we dat ook gemerkt hebben. Waar, gewoon, waar, waar nou ja, werk en privé dus heel erg... Uh, uh, door elkaar heen lopen. En zo. Dus het zou kunnen. Uh, toch dat ja, Daar weet staart... je alles van, toch? Ja, precies. Ja. Ja, ik heb met mijn vrouw samengewerkt hier op de BNN-redactie. Uh, uh -huh. En die hebben wij vrijdag voor het eerst gesproken. Ja, precies. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, nou ja, goed. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, wil ik gewoon even onduidelijk te zeggen. Nee. nee. nee. Oké, okay. nou had gekund. Nee, nou, nou, had okay. gekund. Oké, ja. gemakkelijk. <laughs> <laughs> uh, Sofie, jij bent de jongste van uh, iedereen. Ja. Uh, ik denk misschien ook wel, de... is Wieke jonger? Nee, Wieke nee. oude. Dus die, uh, Wieke was van uh, de vroege university, en die is nu uh, begeleider, doet nu regie en, uh, van dit programma nu op dit moment. En uh, die was vroeger de jongste, jij bent nu dan de jongste bij Bienen. Mm -hmm. Toch? Ja, dat, dat denk niemand, ik wel. het is niemand ja. jonger dan jij. Want je nee, bent ik je altijd oud? 19, ik word altijd de tiener genoemd. Ja, de tiener. Maar dat is echt de enige die nog. Uh... Die nog een tiener, tiener is. Ja. Tiener, tiener, ja. Ja, niet ja, ja, ja. Voor je. Had je, niet, want je, eigenlijk, je had, moet je niet echt gewoon studeren en uh, bier drinken? Nou, dat doe je ook al hier natuurlijk bij BNM. Maar gewoon heel ja. veel het studentenleven doen. Want nu het is het best wel hard werk ook, hè, university. Ja, maar. Ja, je doet, je doet toch wel echt iets wat je echt superleuk is. Mm -hmm. En dus dan maakt het ook allemaal niet zo heel veel uit. Ik, ja, ik wil wel nog gaan studeren, want uh, die, die, die tijd wil ik natuurlijk ook niet overslaan. Maar ja. dit was echt... Uh... Perfecte opvulling van het jaar, halfjaar ja. En uh, was echt super tof. Ja. Want je deed dus iets van culturele business-economie en uh, <laughs> whatever. <laughs> Zoiets. Ja, ja en, en, maar daar was niks uiteindelijk. Uh. Nee, nee, daar kwam ik al vrij snel achter. Eerst, uh, ik wist al heel. Ja, ik was het moeilijk van wat moet ik nou kiezen, of moet ik kiezen. En toen uiteindelijk toch maar gewoon, ik dacht, ja, het is wel lekker om toch ergens aan te beginnen. Mm -hmm. En uh, dus eigenlijk. Zo in de zomervakantie toch nog uh, dat, die studie gekozen. Achteraf natuurlijk heel stom. Had ik gewoon een jaar even... Uh, maar had je niet had je je beter moeten voorbereiden op zes? Uh, wat heb je? VWO? 6 VWO, ja. ja heb je, denk je niet beter moeten voorbereiden? Ja, en ik, ik, wil, ja, ik ben ook heel veel sportuurig. En toen wilde ik weer geneeskunde. ging daarvoor loten. En dat lukte toen weer niet. En toen ik, mm. was ik weer in Canada. toen dacht ik, kut, dan moet ik nu even wat anders bedenken. Moet dan deze gaan Ja, studeren. ik moet ja. heel wat anders gaan doen. En uh, ja... Dus je wist het gewoon. Ik niet? wist het gewoon nou, dat niet dat Ik kan toch ja. ook. Dat is ook niet zo gek op je achttiende. Ik vond het altijd raar dat je meteen al weet wat je wil en zo. Ja. Maar nu, want je had, had je wat met radio voordat je dit ging doen? Um, ja, ik uh, niet met radio maken, heb ik nog nooit gedaan. Maar hmm. ik was wel, uh, wel eens, uh, ik maak muziek. En toen of wel veel bij uh, radiostations beesten uh, zingen. En dan zie je toch wel een be beetje wat voor een wereldje dat is. Ja. En, uh, en dat, dat trok me wel heel erg aan. Het is natuurlijk. Ja, je maakt echt een sfeertje en, uh, en je, je. Ja, dat vond ik wel echt heel gaaf. Ja, want je, je deed de, de muziekdingetjes deed, hè? Ja. Ja, oké. Okay. En en uh, um... Uh, was dat een beetje te vergelijken dat je dacht van oh ja ik ga nu ik, zingen en weet ik veel je kinderen voor kinderen heb je toch ook gedaan? <laughs> ja kinderen voor kinderen. Ja super. Ja nou en niet in het koor want oh, ja. uh, omdat uh, dan moet je in het gooi wonen en uh, ja, ik, uh, ik nee ik kwam uit de achterhoek en uh, ja dat ging dus niet dus uh, ik heb aan het songfestival meegedaan. Oh ja het, dus, het, het kindersongfestival ja. ja. Dus, uh, heb je daar gewonnen? Ja, Gelderland heb ik gewonnen. Hmm. En toen mocht ik naar, ja, helemaal naar uh, helemaal Hilversum. Helemaal naar Hilversum oh, om daar op te namen te doen. En ja. had je, was het, het is niet te vergelijken toch met elkaar? Nee, maar, het is totaal nee. heel wat anders. Nee. Ja. Ja. Echt, uh, maar je dacht, ach, als we, het de dat, ene kan, dan moet het andere ja. ook wel lukken. Vond je ja. het leuk? Ja. Ja. Ja. ja. In het begin vond ik het wel echt heel moeilijk, want... Uh, nou ja, Dallet en weet ik veel. Alles dus in de montageprogramma's. montageprogramma's. Ja. En ze uh, zat ik echt een halve dag achter de montage. En dan had ik nog een reportage in elkaar. Ja. Dus, en na, na een paar maanden kwam dat uh, allemaal een beetje in de vingers. En dan. Ik, dan heb je eens tijd over in plaats van dat ja, je ook nog, precies, Ja, precies. Dan kun je wel ja. andere dingen gaan doen. Inderdaad. Ja, dus uh, dat vond ik in het begin al lastig. Maar uh, dat ging ja, gaat steeds beter. Ja. Dus, uh. nou, dan moet je op een gegeven moment als je je reportage afgeeft, je dan een, een naam. En dan uh, uh, uh, dat is dan altijd, bij jullie altijd een volslagen geweest waar je echt helemaal niks meer kon. Ook, repo race heet die voor jou. Ja, best wel zo lekker. Ja, best wel lekker. Het Dus je dacht, nou dat is prima naam. Ja. Wat, wat, wat is repo race Nou, ik ging naar, uh, naar Assen, naar het circuit, TT-square. Mm -hmm. En um, daar was een race. En ik vond het eigenlijk wel heel erg tof om... Uh ja, ik, ik ging naartoe voor een interview, maar ik dacht... Nou, als ik daar ben, dan wil ik ook even een rondje rijden. Yeah. En toen was Michael van der Mark... dat is de Nederlandse uh, kanshebber voor, voor de titel. Yeah. En uh, ik vroeg hem toen tussen neus en lippen... Door van, nou, kan ik niet even achterop? Zei hij, nou, ja, ja, ja, natuurlijk, kan wel. Dus toen dacht ik, wat? Toen heb ik daar nog uh, drie uur op dat circuit. Want het kon pas na vier Dus ik had daar de hele dag uh, in assen rondgelopen. <laughs> ging je niet om... <laughs> natuurlijk. Nee. Om daar toch nog twee minuten over die baan te racen. Dus dat vond ik zo tof. Dus daarom heb ik. Uh, ja, repo Race. Repo Race uh, in elkaar gezet. Ja, Nederlandse het. Uit, dan, Mike Mag ja. een op de foto? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Gaat de hele dag door. Overal aandacht, camera's, media. Ja, het is zo zonde, hè? hè? Wat vind je daar dan van, al die aandacht? Of ben je er eigenlijk wel aan gewend? Ja, het, is, het is even wat meer dan normaal. Weet je? Het is natuurlijk af en toe, je uh, wel eens mensen die met je op de foto willen, maar op momenten uh, ja, zijn er zoveel meer mensen. Hoe komt dat, dat het nu opeens veel meer is? Ja, omdat ja, natuurlijk de eerste twee wedstrijden wij goed gepresteerd hebben. En, ja, het is een lange tijd dat, dat de Nederlanders zo gepresteerd hebben, dus ja, dat maakt wel wat los. Want even voor de duidelijkheid: dit is het eerste jaar dat je in de supersport meedoet, en dat is de, het hoogst haalbare. Ja, in deze klas is de wereldkampioenschap Supersport de hoogste ik ja, We hebben twee wedstrijden gehad en allebei het podium gefinished. Dus ja, dat is wel, wel iets fantastisch. Nou, dat belooft iets voor deze dit weekend, hè? Ja, ik doe onwijs mijn best. en uh, ja, Meer kunnen we gewoon niet doen. Oh, ja. Nee, dat is waar. En helpt het dan ook dat je het parcours waarschijnlijk wel kent? Ik heb hier zoveel rondjes gereden. Dus ja, je kent wel alle, allemaal kleine dingetjes hier zo. En daar heb je zeker een voordeel van. Heb je nog een speciaal ritueel om je voor te bereiden op deze wedstrijd? Of een wedstrijd? Ik heb wel twee kleine dingetjes. Maar... Nou, nou, vertel. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, die vertel ik niet. Hè. Het is echt een klein bijgeloof. En, ja, als ik dat niet doe, dan uh, gaat het meestal niet zo goed. Ah, kun je het toch wel even delen? Nee, nee, schijn. Staat er nog meer op het programma na dit weekend? Ik gewoon weer werken. Ik zit bij mijn vader, die heeft het transportbedrijf Dan zit ik gewoon op de vrachtwagen. Dus... Niet? Ja, dus na het weekend ga ik gewoon weer uh, normaal werken. Zullen wij nog een rondje rijden? Ja, ik kan het wel doen natuurlijk. Ja? ja. Tof.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 En uh, wat, wat doe je normaal in deze eerste bocht? Ja, zo laat mogelijk remmen. <laughs> we gaan nog geen 50 km per uur. Nou ja, gaat niet hard, helaas. <laughs> en nee. hoe hard gaat je eigen motor? Ja, in uh, Spanje haalden we 295. Wat voor tijd hebben we? 10 minuten of zo. <laughs> ik hoop toch wel dat ik uh, onder de 1 minuut 40 kan doen in het weekend. Sofie, hoe hard ging die motor uiteindelijk? Ja, best hard. Ja, maar je kon hem wel vastklampen aan ja, hem natuurlijk. Ja, poeh, romantisch. Ja, was romantisch. hij niet leuk? N nee, nee. Nou, ook al niet. Uh, goed, We gaan door met de uh, laatste reportage die we gaan laten horen. Die is van Ilan. Oh, sorry, ik heb mijn microfoon telefoon, telefoon liggen. Dat moest ik nooit meer doen. Ilan. Uh, ja. Jij uh, hebt uh, niet gekozen voor jouw bloot-billen-reportage... maar uh, dat vond ik wel, uh, wel een beetje tekenend voor heel de universiteit... dat jullie wel leuke, leuke, toffe dingen hebben gedaan. Zo is Ilan naar het Naakstrand gegaan voor het eerst. Ja. En uh, zoals jullie, wat jullie wel vaker deden, dan kwamen jullie langs en zeiden... ja, we willen dat en dat doen, maar dan moet ik wel dat en dat. En uh, <laughs> dan, volgens mij staat iedereen aan zo van... ja, dan moet je dat maar doen dan, hè. <laughs> en uh, en uh, nou, zo gebeurt het ook bij Ilan, die kwam dan naar me toe om te zeggen van... ja. Uh, ik wil wel een reportage maken over het Naakstrand. Maar uh, ik, ik wil eigenlijk niet naar het Naakstrand. <lacht> Zoiets. Ja, ja uh, dat, dat lijkt me dan een uitgekregen mogelijkheid om toch wel naar het Naakstrand te gaan. Die hebben we vorige week al gehoord. Het is goed dat we hem nu nog een keer doen, want dan worden mensen zat van. Uh, maar je hebt wel... Uh, uh, ben Kramer uitgekozen. Ja. En dat is, volgens mij, is dat niet een, of een Today, BNN Today reportage geweest? Um, nou, het was een startreportage. Ja. Alleen, wij hebben ook heel veel contact met BNN Today. We zitten op dezelfde redactie. En die vonden het zo'n leuk idee dat ze eigenlijk mijn repo ingepikt hadden. Dus dat was jouw idee, maar zij hebben het gebruikt uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. En dat was een soort van tease... Dus we hebben ook de naam BNN University gebruikt. En uh, dat je de volledige versie bij start kan luisteren. Ja. Maar uh, het, was, ja, het was een, een, een, een, een stukje uh, in BNN Today uh, ja. gehoord. Ja. En wat, wat was het verhaal erachter? Nou, we hebben dus blokjes, dus, mm -hmm. zoals Daan net vertelde. En um, ik moest die week iets met breaking news doen. Wat, dus wat op die zondagochtend... Zoals nu, Breaking News zou zijn. Ja. En op zaterdagavond was het Eurovisie Songfestival, de, de finales. En toen had ik al maandagochtend al bedacht dat. Anouk die gaat naar de finale. Dat had ik al voorspeld. Ja. Zo'n idee had ik. En toen was ik al, dus maandag, aan de slag gegaan. om dus iets met. Het Eurovisie Songfestival te doen. En toen um, was ik op het idee gekomen om dus dat liedje van Birds mm -hmm. omdat dat eindelijk weer een succes is sinds zeven jaar... Uh, dat we, dat weer we in niet, de finale, hè? niet in de finale yeah. stonden. Um, om dat door dus een verliezer van uh, het Eurovisie Songfestival in te laten zingen. Okay. Dus ik dacht eerst aan Sineke of een Gerard Joling of Anneke Grunleu.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 Where memories are being made and where the old one dies Where love ain't lost Birds falling down the rooftops Out of the sky Ik vond het wel mooi, Ilan. Ja. En uh, Ben Kramer zelf iets minder en daarna wel weer, maar het werd een kleine media-hype, hè? Ja, klopt. Um, het werd dus dinsdagavond uh, in BNN Today uh, uitgezonden en volgende ochtend kwam ik op de BNN-redactie. Wist je dat hij uh, dat op, op 538 te, te horen was en uh, shownieuws belde me opeens op en, en, en RTL Boulevard en zelfs de jakhalsen van de Wereld Rijd Door wouden er misschien iets mee doen? Aha. En toen, ja, ik, ik, ik dacht, wat, wat, wat is hier aan de hand? Ja, ja, wat heb ik nou my, allemaal My, my star is rising, dacht ja, je, natuurlijk. Precies. Yeah. En daarom heb ik hem ook uitgekozen. En ik heb dus ook op start, dus op zondagochtend... heb ik er dus een kleine compilatie van gemaakt... van waar mijn nummer overal wel niet te horen was. Ben? Ah. Ja, wat leuk. Hoe kwam je erbij om dat te doen? Ja, nou ja, dat het ik niet voor mogelijk. Wat er allemaal gebeurt op dit moment. Uh, namelijk, ik werd gisteren gebeld op BNN... Ja. Wel bekende radio, ik ken je wel, he, BNN. Ja, ja, niet zo vaak zeggen. Ja, vind je dat grappig? <laughs> nou ja. Uh, ze hebben op verzoek van uh, BNN heeft uh, Ben, ja, dat uh, nummer van Anouk nog een keer opgenomen. Birds. Onze collega's van BNN Today hebben gisteren een bijzondere versie... van het songfestival nummer Birds uitgezonden. Ze hadden zanger Ben Kramer gevraagd om een versie te zingen. En ik zie Wieke, die nu regie doet op haar scherm... dat we die jongen weg wilden sturen, he, staat er op haar scherm nu. Op een, com een communicatieschermje maar het was, wel, het was leuk toch dat het dan ineens goed ja, gaat? Ja, het was uh, super dat, dat, dat, dat ik dat gewoon bedacht heb. Yeah. En dat het dan echt gewoon honderdduizend views op, op YouTube had. En zoveel uh, uh, heeft hij er wel, hè? Het, is echt, het stond ook op telegraafpunt. Ja, dan, en, en Ben ging daar weer op, op door dat hij uiteindelijk had gezegd van... Ja, ik wist niet dat het, dat het ook nog gefilmd zou worden. Want we ja. hadden al een cameraploeg. We het een, een beetje flauw was dat. Lang, ja. Maar hij, hij had dus ook nog een andere nieuwe single... die hij dus eigenlijk een beetje wou promoten. En ik denk dat hij het daarom ook gedaan heeft. Yeah. En, maar het, het, het allerleuke vind ik... is dat onze clip van die Bird's... Dus veel vaker is bekeken dan zijn nieuwe single. <laughs> dat was zo'n dansclipje, toch, geloof ik? Of ja, zo'n dan danceclipje, ik, ja, ik voel me goed, dingetjes. ik voel me vrij, ja. Zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja. ja, ja, ja Schrikkelijk. Oh, oh. Ja. Ja. Okay. Uh, nou, dan uh, hebben we de reputatie gehad, dan gaan we nog eens even een keertje na, uh, terugblikken. En uh, dat vind ik allemaal wel leuk door een beetje vooruit te blikken. Want uh, uh, ik vind het wel tof om even te weten waar jullie denken, waar jullie zijn. Um, over, uh, uh, wat is het nou? Laten we zeggen vijf tot tien jaar ongeveer. Laten we bij uh, Daan beginnen. Die heeft toch al een paar minuten zijn mond niet overgetrokken. Nou, ja, waar we denken of waar je hoopt. Nee, nou ja, aan beide. Nou, ik hoop echt over vijf jaar achter op de motor bij Radio Tour de France. Okay. Toch, wel, toch wel dat wielrennen ja? en het radio. Ja, dat lijkt me toch echt te gek. Oké, okay, dus je wil uh, de sportjournalistiek op. Ja, dat lijkt me echt super mooi om, dat, uh, ja, om ja. dat te kunnen bereiken. En wat denk je? <laughs> je maakt dezelfde onderscheid. Ik denk dat het misschien zes jaar duurt. Oh ja, ja ja, heel goed. Ja, <laughs> <en, laughs> Oké. Okay. En dus de sport, die kant op. Ja, ja en, dat en, vind ik wel echt. Dat heb ik ook wel bij BNN ontdekt. Uh -huh. Dat uh, Radio 1 was toch veel leuker dan ik dacht. Ja? ja. Want u wilde <laughs> eigenlijk eerst 3FM doen. Ja, ik was wel echt een 3FM-fan. Okay. En dat is ook wel een beetje de reden waarom ik, uh, waarom ik bij BNN University mezelf heb ingeschreven. En dat was ook echt heel tof. Mm. BNN, uh, ja, wij doen met de University, helpen wij mee met de frieknacht. Uh, af en toe maken we items voor andere programma's. Ja, dat is toch wel heel vet hoor, 3FM. Mm. Maar toen hier op de Radio 1 NOS-gebouw. Het is in het NOS-gebouw. Toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik van, wow. Hier wordt cool. dus het nieuws gemaakt. Ja. Ja, dat, dat heeft me wel aangegeven. Nieuws bedacht, hè? Ook bedacht, denk ik. Ook. Ja. Ook, ja, ja, ook nog. Ja, dat is een <laughs> groot fantasie. <laughs> uh, Charlie. Vijf ja, jaar. Ik ben uh, dan getrouwd met Prince Harry, sowieso, maar nee. daarnaast uh, zou ik graag Patrick Cox willen zijn. En okay. dan, uh, ja, Patrick Cox, die doet de, de regie bij, uh, bij bnn Today mm -hmm. uh, En dat heb ik, laat maar zeggen, hier tijdens uh, het afgelopen half jaar gemerkt... dat ik dat toch wel het aller, aller tofste vind om te doen. Regie, yep. bij eh, een actualiteitenprogramma... wat ook zo heftig is als BNN2D, waar heel veel bij komt kijken. Dus die reportage, zoals beters dat zeg je van... nou, dat hoeft, liever li een andere ambacht. Uh, nou, het lijkt, dat lijkt me. Maar wij zaten natuurlijk op de zondag. Dus dan is het ook moeilijk. Als je een interessant onderwerp hebt. Dat ja. je al oh, leuk hier wil ik induiken. Ja. Maar dat was dan op maandag in het nieuws. Ja, en dan maar, is het voor zondag. Ja, maar het kan, te, kan natuurlijk ook leren. Kijk, ik, ik, ik, ik hou niet van reportages maken. Dan hoef je me niet in sterk. Regie wil ik echt niet doen. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar dat, oh nee, dat ik vind nog... regie, regie vind ik echt vind ik fantastisch. Okay. Daar ben ik helemaal in mijn nopjes. Dus radioregisseur. Maar ik kan ook tv regie? We zoeken bij de, nou, je misschien iemand. Uh, zou, zou ook kunnen. Maar in principe vind ik radio een leuker medium. Dus ja, ja waarom zou het dan? in naam naar televisie toe gaan, ja, ja. <lacht> <lacht> Sofie. waar denk jij over het jaar? Dan ben jij 16. <lacht> ik hoop dat ik dan mijn strikt diploma Nee. Ja. Ik, ja, dan hoop ik gewoon afgestudeerd te zijn en en een, een leuke studentijd heb gehad. En ook ja, gewoon baan bij bij bij media. Ja, want denk, jij hebt, natuurlijk misschien... nooit echt de media maar is het media. Is het media-virus een beetje gegrepen? Ja, zeker dat je altijd uh, overal. Uh, Eigenlijk altijd je voelspilieten open hebt staan, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat alles wat je ziet en hoort, dat je dat ook wel... Misschien denkt van, kan ik daar misschien wat mee? En de meeste dingen niet. Maar dat je ja dat je er wel altijd aan denkt. Dat het altijd in je achterhoofd zit. Ja, ja, okay. mm, vaag, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, nee, maar dat hoort ook bij radio. Gewoon een beetje vaag omheen lullen en dan eigenlijk niks zeggen. Dat is wel dat <laughs> ja, goed. Ja, goed heb je goed in de smieten. Ilan, jij uh, bent nu uh, domtoren... Um, Gids. Gids. Ja. Dus Je geeft uh, uh, rondleiding op de Domtoren. Doe je dat over vijf tot tien jaar nog steeds? Nee. nee. Nou, nee. Nou, nee. Dat zou je nee. baas leuk vinden om te horen. <laughs> <Ja>, nee, <laughs> nee. Ik, ik denk dat ik nog wel hier ergens een heel veel rondloop. Ja. Op de radio, de redactie, zou kunnen. Ik zou wel heel graag de, de functie van Frank willen, willen vervullen. Frank van der Linden? Ja. Ja? ja, dat vind ik wel. Uh, of Frank van der Linden. Het interviewprogramma van de, de, het interview ja, de ja. programma van, van de human de interest journalistiek vind ik heel, heel, heel mooi. Ik, ah, okay. ik zou wel documentaires willen maken voor Holland Doc of, of, of verslaggever bij man bij het hond. Okay. Zoiets. Dat is, wel, dat is nog wel breed inderdaad. Allemaal. Ja, maar iets in de media. Maar wel ook daar, voor ja. de schermen dan. Want jullie hebben allemaal een beetje, ja, Sofie wist het toen niet helemaal. Maar voor de rest, ook, ja, nou trouwens eigenlijk alleen Charlie achter de schermen. Jij zit natuurlijk achter op die motor ook dingen te vertellen, toch? Ja, ja, ja. Nee. ja je bent wel minder in beeld. Ja, wel op de radio. Ja. Ja. Ja. Maar jij ook wel... Dan, ja, ook ja. Wel, ik, maar ik, ik wil ook niet beroemd worden, hoor. Nee? Dat, nee, nee, echt niet. Waarom niet dan? Nee, ja, dan word je herkend, Luc. Ja. ja, dat duurt nog maar twee weken. Ja, ja dat is zo, ja. ja. Supermarkt. <laughs> Daar <laughs> heb je geen <laughs> zin in. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, dat kan. Goed, <laughs> eh, Straks hebben we nog een uh, uur lang uh, start. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Jullie hebben het allemaal in elkaar gezet. Uh, dus dat, uh, dat, dat zien we dan straks wel weer. En, uh, we gaan ook nog een paar mensen bellen die uh, altijd hebben ingebeld bij start, toch? Geloof ik. Ja, die ja. roepen we ook allemaal op, hè? Ja. En ze mogen ook bellen. Ja. 0800 1121, toch? Ja, goed gezegd. Wat inderdaad. vind jij van ja. Luc? Ja. Uh, ik denk... Uh, uh, ik doe mijn afscheidswoordje voor jullie alvast nu eventjes. Ik denk dat jullie uh, allemaal uh, fantastisch goed terecht gaan komen. En uh, vandaan weet ik dat bijna wel zeker, omdat hij heel veel enthousiasme heeft. Uh, en helemaal, uh, als je zegt dat je de sportjournalistiek op wil, uh, kant op wil, dat... Volgens mij moet dat helemaal goed komen. En uh, van Charlie weet ik dat eigenlijk ook wel zeker, want... De, die, je, je hebt je ellebogen nu al zo ertussen zitten. Dus volgens mij uh, raak je die nooit meer los en uh, zit die helemaal tussen de deuren in. Dus ik denk dat het dat. Uh, ja, ik weet zeker dat dat goed gekomen is. Volgens mij komen we nooit meer van je af. Uh, van Sofie is inderdaad. Ik denk goed dat, dat. Volgens mij moet je echt nog even gaan studeren. Omdat het ook leuk is om te gaan studeren en zo. Maar uh, ik ben blij dat het media je heeft gegrepen. Want volgens mij heb je dat echt al in de vingers uh, zitten. En. Uh, uh, het is. Uh, volgens mij, uh, als je daarna weer daarop gaat richten, weet ik zeker dat het helemaal goed gekomen is. Van Ilan denk ik ook, maar ik denk dat Ilan toch wel stiekem de tv-kant op wil, want hij uh, is uh, uh, toch ook wel een beetje ijdel genoeg om, uh, om het toch wel leuk te vinden, om een beetje beroemd te worden. Maar dat is goed, je maakt altijd hele leuke reportages en uh, uh, ik denk dat als je daar die kant op gaat, dat, dat, dat we dan helemaal veel van je gaan horen. Wil je er ook bij? Dan moet je je aanmelden. Yes! BLA University gaat weer beginnen!